In totaal zijn er bij de vrijwel dagelijkse protesten tegen de koe... zeker 320 demonstranten gedood... en een kwart van hen zou door het hoofd zijn geschoten. Nederlandse musea beschikken over 114 objecten... die zijn geroofd uit Nigeria, blijkt uit een onderzoek dat trouw in handen heeft. Het gaat om metalen sculpturen en plakettes... die in 1897 door Britse militairen werden meegenomen uit een paleis. Minister van Engelshoven heeft een plan klaar liggen... om de gestolen kunst terug te geven aan Nigeria.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 Er is veel grond onder het schip vandaan gebaggerd. Er zijn twee zware sleepboten onderweg en er komt hoogtij aan. Als het dan nog niet lukt, kunnen er containers van het schip af worden gehaald. Daarvoor wordt nu een kraan geïnstalleerd. Het weer vanmiddag grotendeels droog met meer zon en geleidelijk minder wind. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het noorden bewolkt met kans op het regen. Elders droog en vooral in het zuiden ook zon. En dan wordt het 10 tot 14 graden.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 Nou, dat vind ik een heel goed idee. Goed, dankjewel. En uh, Jij ook tot ziens. Weekend. Dankjewel. Oké, okay, dag. dag. En we gaan luisteren naar Tom Wild Flowers. Goedemorgen, Peter Tromp. Goedemorgen, Irene. Goedemorgen. Hoe is het, nou, Peter? Goed, goed, goed, goed. goed. Gezond. Ja, gezond en arm, maar dat gelooft niet. En, uh, dat gelooft uh, niemand. Uh, in, in volle verwachting van, niet in blijde, ja ook in blijde, maar ook in volle verwachting van. Van wat? Maar ja, ze, ze komen niet. Onze uh, Dido Leuten, onze uh, Oosterburen, onze ja. Gasten. En, uh, daar, daar had iedereen al uh, behoorlijk op gerekend, hè? Dat wordt een uh, uh, paarse nummer twee, wat een echeck is. En dat hadden we toch een jaar geleden met z'n allen nooit kunnen bedenken... dat we er uh, zo lang in zouden blijven zitten. Ja. Is, uh, ellende. En uh, daar spreek ik niet persoonlijk, want ik mag in ieder geval nog open. Dus ik ben alleen maar blij dat dat mag. Ja. Het gaat vooral om uh, mijn collega's in het dorp natuurlijk. Maar er is al uitgebreid over gepraat.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 En uh, iedereen een beetje water bij de wijn doen. Uh, het is logisch dat de horeca zegt, wij willen graag om drie uur open...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 Ik noem maar wat. Als er een optician zit zoals er nu zit... en die heeft afspraken met mensen die slechte been zijn... dan kan zo'n optician zeggen... oké, okay, we maken een afspraak... maar mevrouw, als u met de auto wil komen... of u bent met de taxi of u moet afgezet worden... kom voor drie uur, dan is er niks aan de hand. Of kom op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Want geleden jaar was het nog donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Nu is het vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Als het voorstel ligt... dat zal uitkomen, denk ik, om ongeveer vier uur... dus... De retail heeft wel een dag langer. En dan moeten we ook weer uh, uh, antwoord geven aan die horeca-ondernemers nou in de haltestraat die dus zeggen van ja, maar uh, uh, nadat de, de lockdown over was dat we open mochten, was het zo'n verschrikkelijk mooi weer. Wij willen eigenlijk de hele week die straat wel dicht hebben. Ja. Dus zeven dagen in de week. Ja, jongens, we moeten uh, water bij de wijn, ja, okay. houding een beetje nemen. Een beetje ja, precies, geven, als... voor allebei de kanten.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 Fijne dag. Jo, dag. dag Peter.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 Het is een, een hele brede website uh, voor alle werkte in Haarlem en dus ook zo waar mensen uh, ja, over zeven onderwerpen uh, informatie kunnen vinden. En het gaat gaan over wonen, over werk, over geld, ontmoeten, vervoer, opvoeden of, of zorg.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 Service, als ik het zo ja, mag zeggen. Ik vind het, eh, eerst ging het meer om het contact te leggen met de Rijteam in de vorige eh, website. En nu is die gewoon inhoudelijk heel erg uitgebreid. Met eh, echt heel veel informatie. Ja. En natuurlijk zijn er veel mensen die toch meer uitleg nodig hebben of die toch hulp nodig hebben. En die kunnen ons bellen, mailen zodat wij eh, ja, een afspraak kunnen maken. Wij hebben nu geen inloopsprekuren, maar we kunnen wel telefonisch een hoop dingen doen. Of buiten afspreken, ja. of op het kantoor en eventueel thuis. Als ja. er geen klachten zijn.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 En uh, mensen hebben ook heel uh, veel hulp nodig bij ons kunnen formuleren. Of yeah. het toch die moeilijk is voor ze. En uh, dan vinden mensen het heel fijn dat als we even mee kunnen kijken. En uh, dat we gewoon daarbij helpen. Yeah. En ook heel veel vragen gaan over wonen. Yeah. Ja, dus, uh, er is een groot tekort aan woningen. En...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 Ja, we ja. werken natuurlijk in, in opdracht van de gemeente. En we hebben een hele hoop signalen eigenlijk op dat, op dat, op dat gebied. En op dit ogenblik proberen wij uh, met alle partijen... Uh, samen, meer en beter samen te werken. Dus dat gaat over twee over, over wonen. En de gemeente natuurlijk. Uh, uh, het vierde huis... Het gaat ook de urgentie aanvragen om eh, te voorkomen dat mensen van de kast naar de muur worden gestuurd. Ja. En dat we samen daar een ton voor hebben, een eentijdig ton. Dus wij, eh, ja, het is gewoon een heel belangrijk item om daar gezamenlijk eh, beleid in te hebben. Ja.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 Uh, grotere geld zorgen te voorkomen. Ja. Dus wij zijn nu ook bezig van dit project Vloegzingen zien de heer Rien, dat wij tijd ook van de woningbouwverenigingen en de gemeente uh, de naam door krijgen van mensen die uh, ja, die hebben opgelopen en wij bieden ons hulp aan om mensen daarin uh, te ondersteunen. Ja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 en dan de steun krijgt die ze, ja, die ze nodig hebben. ik zou heel vaak willen dat mensen zelf uh, daarmee komen. En ik weet intussen uh, dat er een groot taboe is op uh, geld te zorgen. Dus ja. we gaan natuurlijk op de, uh, de beeld trekken. Maar het is toch heel verstandig om, ja, weet je, toch wat eerder uh, hulp te, te vragen.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 Uh, ...mogen we met u in gesprek? Ik ja. bedoel... Uh, ...als iemand zelf geen hulp vraagt... ...is dat een beetje... ...een en wegen... ...of hij daar heel erg uh, op afgaat. Ja. Het ligt een beetje aan... ...of die persoon we kennen... ...of wij kennen heel veel mensen, mensen... intussen... ...van ja. woord. Dus zo gaat het een beetje. Ja. En dan probeer je natuurlijk ook... De, uh, ...degene die... Uh, ...zich trots maakt